met het NOS Journaal. De president van Libanon accepteert het ontslag van premier Hariri niet zolang hij niet terugkomt uit Saoedi-Arabië. Dat meldt persbureau Reuters op basis van overheidsbronnen. Hariri maakte gisteren vanuit Saoedi-Arabië onverwacht zijn aftreden bekend. Hij zei bang te zijn dat hij wordt geliquideerd, net als zijn vader in 2005. Die moord zou zijn uitgevoerd door Hezbollah. Het Openbaar Ministerie vervolgt een man uit Dordrecht voor het ernstige bedreigen van personeel van chemiebedrijf Gemoers. De man is boos omdat Gemoers de mogelijk kankerverwekkende stof Gen X in de Merwede heeft geloost. Omwonenden zouden zo via drinkwater jarenlang zijn blootgesteld aan de stof. In verband met de bedreigingen is de beveiliging rond de fabriek aangescherpt. Michelle Butter is in de marathon van New York knap zesde geworden. De Nederlander finishte in 2 uur 12 minuten en 39 seconden. De Keniaan Geoffrey Kamwaror was 1 minuut 46 sneller en had daarmee de winnende tijd. De Amerikaanse Shalane Flanagan pakte de zegen bij de vrouwen. Het is voor het eerst in 40 jaar dat een Amerikaanse de marathon van New York wint. PSV heeft op de valreep puntverlies voorkomen in de eredivisie. De koploper zag FC Twente drie keer terugkomen van een achterstand... maar een vierde keer lukte dat niet meer. Door een late eigen goal van Tesker won PSV met 4-3. Eerder op de dag boekte FC Utrecht een verrassende overwinning bij Ajax. Het werd 2-1. De andere wedstrijden eindigden in een gelijk spel. Bij Vitesse-Pek bleef het 0-0 en Feyenoord-Ado werd 2-2. Het weer, wolken en buien trekken van west naar oost over het land. Ook vanavond en vannacht kans op regen. Het koelt snel af tot zo'n 2 graden met lokaal aan de grond lichte vorst. Morgen zonnige periode en overwegend droog bij maximaal 11 graden. En na dinsdag weer meer kans op regen. Dit was het NOS. -show. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen... luistert naar ZFM Klassiek. Iedere zondagavond van 7 tot 9 uur. Samenstelling en presentatie Ruud Jansen. Goedenavond. Zondagavond 7 uur. En dat betekent wederom een nieuwe aflevering van ZFM Klassiek. Vandaag weer een gevarieerd programma. We beginnen met een hobo-concert. C-majeur. Het nummer is RV 450. En het eerste deel daaruit gaan we laten horen en dat is het Allegro Molto. Het is geschreven, gecomponeerd door Antonio Vivaldi. De uitvoerende artiesten zijn Albrecht Meyer op Hobo. Luca Pianca op Luid. Dan Andrea Ciucco op fagot. En die worden begeleid door Musici Di Roma. Thank you. We vervolgen onze uitzending met de symfonie nummer 7 in cis mineur, opus 131, deel 2, Allegro, uh, Allegretto Allegro. Dan hangt het er iets tussenin. Hij is van Sergej Prokofjev. En het wordt uitgevoerd door het Orquestra Sinfonica do Estado de Sao Paulo, onder leiding van uh, Martin Alsop. Het heette geen Martin, maar Marin Altsop. Dat even ter correctie. Iedereen die uh, <coughs> vroeger wel eens piano les gehad heeft, klassiek piano les gehad heeft, die kent de naam van deze componist zeker. Want zeker als je al wat gevorderder was, kreeg je gegarandeerd een sonatine of een sonate van deze man te spelen. En we gaan er nu eentje laten horen, en dat is de. Piano Sonate in S majeur opus 23, nummer 3 eh, en daaruit deel 2. Het heet eh, Arietta con variazioni en eh, als eh, voordrachtaanwijzing heet het allegro vivace oftewel eh, levendig en ook nog een beetje aan de snelle kant. Het stuk werd geschreven door Muzio Clementi. En het wordt uitgevoerd in dit geval op de piano door Juan Carlos Rodriguez. Pianomuziek dus en nogmaals als je vroeger ooit klassiek pianoles had, hebt gehad. Dan heb je dit waarschijnlijk misschien wel een keer <coughs> gespeeld in opdracht van je leraar. We gaan verder met iets heel anders. De Tapiola op Opus en dus geen Italiaans gerecht in dit geval. Opus 112 van Jean Sibelius. En dat wordt uitgevoerd door het Vins Radio Symfonie Orkest onder leiding van Hannu Lintel you <laughs> De volgende stukken die wij gaan laten horen, hebben allemaal iets te maken met de tijd waarin wij nu leven. Namelijk de herfst. En het eerste stuk, dat heet Autumn Music nummer 2. En het is geschreven door Max Richter. Hij speelt ook piano. En verder een uh, arsenaal aan strijkers. Louisa Fuller, die speelt viool. Natalia Bonner speelt ook viool. Uh, Rico Costa, alt -viool. John Metcalf die speelt ook altviool, uh, Ian Burge die speelt cello en Chris Versi speelt ook cello. Zo kom je dan ineens een componist tegen die nog leeft. Dat komt niet vaak voor in dit programma. Max Richter, geboren in 1966 en intussen dus 51 jaar oud. En van hem was dit prachtige stuk. <tossimus> maar ook oudere componisten hielden zich bezig met de herfst. Zo ook Frans Schubert. En van hem gaan wij draaien de herfst. En het nummer daarvan is D945. Het wordt uitgevoerd door Niels Mankenmaier op Viol. Ja, vele componisten hebben zich laten inspireren door het uh, jaargetijden de herfst, zo ook Edward Grieg. En van hem spelen wij nu in autumn, oftewel in de herfst. Het wordt uitgevoerd door het Symfonie symfonieorkest onder leiding van uh, Neme Jarvi.